8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Vereniging van Sociale Diensten, DIVOSA, waarschuwt dat het kabinet... het aantal bijstandsgerechtigden voor volgend jaar te laag inschat... Er zitten nu meer dan 400.000 mensen in de bijstand. Het kabinet gaat ervan uit dat dat er volgend jaar 410.000 zijn. Maar dat zullen er veel meer zijn, verwacht Divosa. En dat zal extra uitgaven met zich meebrengen van een half miljard euro. Gemeenten kunnen dat niet opbrengen, aldus Divosa. Ook is het kabinet zich volgens de sociale diensten... onvoldoende bewust van de omvang van fraude met bijstandsgeld. De pier van Scheveningen wordt toch niet geveild... Volgens de curator zijn er geen geïnteresseerden. Gegadigden konden zich tot vanmiddag vier uur melden... maar daar heeft zich bij de notaris niemand als bieder laten registreren. Geïnteresseerden zouden een miljoen euro op de bank moeten hebben... om de geschatte koopprijs en het onderhoud te dekken. Volgens de curator zijn er wel geïnteresseerden... maar die hebben meer tijd nodig. Hij gaat nu de mogelijkheden van onderhandse verkoop... aan geïnteresseerde projectontwikkelaars onderzoeken.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 Het verzoek volgt op de moord dinsdagnacht op hiphopper Pavlo Visas in Pireus. Hij werd doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad. Het weer. zwisselend wisselen bewolkt, er is kans op een bui. Vannacht wordt het circa 8 graden en er komt weer mist op, mogelijk dichte mist. Morgenochtend is het eerst nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door en dan wordt het 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog veel files door werkzaamheden. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp. 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Kralingen en de Van Brienenoordbrug ook 2 kilometer. A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Knoopend-Everdingen. 6 kilometer file. En daar is de rechterrijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Hogeveen richting Assen. Tussen Hogeveen-Fluitenberg en Afred-Dwingelo vier kilometer. En 205 Hillegom richting Haarlem. Daar is een ongeluk gebeurd bij Haarlem. Tussen Haarlem-Zuid en Haarlem... Is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 Hele goedenavond. Humor en dementie, dat zijn de twee dingen van vandaag. En mijn gasten zijn Adelheid Rozen. Ze heeft in 2010 een korte film gemaakt over haar dementerende moeder, Mam. Geheten. En daarin speelt humor ook zeker een rol. En ik praat met Marcelino Bogers. Hij heeft jaren in de zorg gewerkt en ziet humor als een noodzakelijk onderdeel van die zorg. Hij schreef er ook een boek over, stond er mee in het theater. En ik praat met hen op de dag dat de week van de dementie. Dementie is begonnen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik mag jullie tutoyeren. Hebben we zojuist ja, afgesproken. fijn. Graag. Fijn, toch? Dat, dat is altijd uh, prettiger. Uh, ja, Ik dacht wel, voor veel mensen is dementie... Hè, als je daar dan mee te maken krijgt. Niet echt iets om te lachen, adelheid. Maar voor jou kan het wel om te lachen zijn inmiddels. Nou ja, misschien is het ook dat mensen het... Uh, dat ze in bij zichzelf of in hun hoofd of in hun gedachten... misschien best de, de grap ervan inzien. Maar dat dat overheerst wordt door een gevoel van... dit is zo triest, uh, ik mag dit niet uh, humoristisch benaderen. En wanneer moest jij het, voor het eerst heel erg lachen... om je dementerende soort, ja. moeder? Nou, eigenlijk bij het moment uh, dat mijn zus en ik echt zagen... dat het begon. Dus, hè, dus eerst kan je de, mijn vader was overleden... zij woonde nog gewoon in haar eigen huis... En wij dachten, ze is vergeetachtig. We hadden ook al een beetje de financiële papieren en zo. Weet je wel, de aantal uh, weekbladen. Dat, dat je dat allemaal gaat, zelf gaat betalen. De ziektekosten gaat betalen. Je, je al... Maar dan denk je nog steeds, dat kan vergeetachtigheid zijn. En mijn moeder had nooit de financiën gedaan. Weet je, dat had altijd mijn vader gedaan. En toen, bij de koffie. Dus dat was eigenlijk een moment dat ik... een soort combinatie kreeg van een soort enorme, hevige... Lachsalvo die zich in je lijf zo begint op te bouwen. En een soort diepe snik. Maar zo, weet je wel, zo dat tegelijkertijd. Want toen had ze haar bekende porseleinen koekjeschaaltje. En daar lagen anderhalve centimeter rauwe plakken biefstuk op. Maar echt jukels van rauwe plakken biefstuk. Ingesmeerd met een soort slagroom. En daarnaast stonden dan de, de, de drie koffies voor mijn zus, voor mij en voor haar. En toen zei ze, jongens, want ze zei altijd: jongens tegen ons, we zijn met twee meisjes. Jongens, ik heb een. Nieuwe bakker ontdekt. Maar ze zei het zo serieus. En toen kwam er uit mijn keel zoiets als een schreeuw van huil. en een lachsalvo. Die, die, die wrong zich weet je, door mijn was. En ik zag mijn zus ook helemaal verschrikt in de vensterbank. Tegen, zo tegen die gordijnen aan, aan wapperen. En meteen dacht ik: oh, ik moet haar ook meteen redden. Dus daar kwam zo'n geluid uit. Maar ik Weet je dat je dat dan ook helemaal ergens heen moet richten? Nou... Heerlijk. Dus wij die, die plakken biefstuk op zo'n uh, schoteltje. Want mijn moeder is heel netjes. En dan mijn zus en ik elkaar aankijken. Natuurlijk, nou, en dan denk je, hoe ga ik dit wegwerken? Want dat ga ik echt niet weg, wegwerken. Dan de plaatselijke uh, plantenbakken in de woonkamer opzoeken. Mijn moeder afleiden met zeggen, mogen we nog... Oh man, wat een heerlijke koffie. Mogen we nog een kopje? En doe er nog zo'n lekkere koek bij, weet je wel. En dat mijn zus dan ook echt proestend en niet meer Maar... Ik vind dat echt de beste attitude, want mijn moeder was zo gelukkig... en anders had ze twee gechoqueerde kinderen gehad. Misschien wel in tranen, misschien wel met allemaal verkeerde vragen van paniek... die over ons gaan, weet je wel, en niet over haar. Marcelino Bogers, uh, de, de eerste keer dat, dat, dat jij kon lachen om uh, dementie. Jouw, yeah. jouw zus is uh, inmiddels ook dementerende. Beginnend, ja. ja. Nou... Het eerste moment dat ik moest lachen... Uh, je ziet in de eerste instantie natuurlijk de ontluistering. En ook voor familie is het ongelooflijk moeilijk. Maar ik weet me te herinneren dat ik uh, tijdens mijn dienst... zat ik met een dementerende man te praten. En ik dacht, wat is dat toch? Als Iets raars met die man. En ik wist echt niet wat er aan de hand was. En toen keek ik hem nog eens aan. Toen bleek dat hij twee ondergebitten in had. had. Dus de ondergebit van zijn buurman had hij ingedaan. Nou, daar moet je zo om lachen. En zo is wel mooi wat Adelheid zegt. Natuurlijk is het soms heel verdrietig wat je meemaakt. Maar met elkaar lachen... Uh, ja, dat is natuurlijk ook een enorme opluchting met elkaar. Maar, en... maar moest deze man er ook om lachen? Ja, hij moest er zeker om lachen. Ik zeg, kijk nou eens, die is van de buurman. <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> en wat gebeurt er dan uh, als je kunt lachen samen? Wat, wat, wat, wat, wat, wat gaat er dan? Nou, er gebeuren heel veel uh, heel prettige dingen in je lichaam. Je maakt allerlei stofjes aan, endofines, uh, waardoor je je eigenlijk prettiger gaat voelen. En euh, ja, dat is iets wat ik een soort missie zie, hè, omdat ik denk dat euh, eigenlijk is het heel logisch hè, Dat is een soort volkswijsheid van lachen is gezond. En in gezondheidszorg heb je natuurlijk heel veel te maken met heel veel ellende en verdriet. En ook het hele dementeringsproces is natuurlijk heel verdrietig. Maar die lach kan daar zo heel erg van pas komen. Want ja, als je met elkaar lacht, dan kom je ook heel dichtbij. En dat heb ik heel vaak gemerkt bij dementeerden. Ja, alleen om met een glimlach iemand tegemoet te reden, dat scheelde, dat scheelde zoveel. Dan ga je vanzelf ook meebewegen. Er is ook sport in deze uitzending van twee dingen. Voetbal, we gaan eerst naar Go Ahead Eagles tegen Cambuur. En daar zit Frank Wilaert. We zijn een kleine tien minuten onderweg. Het is nog 0-0. De twee gepromoveerde surprises in de, de Eredivisie. Surprises, omdat ze het zo lekker doen. Ze zijn nog nooit zo goed begonnen aan een Eredivisie seizoen. Als dit jaar. Dat geldt voor allebei. En dat zegt een heleboel. Want iedereen is blij met de komst van deze twee. Omdat ze gewoon lekker voetballen in de Eredivisie. En vandaag moet het tegen elkaar. Dan merk je wel dat dit zo'n wedstrijd is. Dat ze niet willen verliezen. Niet mogen verliezen tegen de andere promovendus. Daar moet je de punten tegen pakken. Dat geldt natuurlijk vooral voor go Eagles. Want die spelen thuis in Deventer. En de Vetkampstraat. Dat heerlijke typische voetbalstadionnetje dat iedere week als uh, go Out Eagles hier speelt stijf uitverkocht is. Waar uh, de mensen zich opstapelen zo'n beetje aan het einde van de tribune. En die nu zien dat uh, go Out Eagles redelijk zorgvuldig en uh, voorzichtig uh, begint aan deze wedstrijd tegen Cambuur. Hier de eerste hoekschop verdient. De eerste was al voor go It Eagles. Die was redelijk gevaarlijk. Maar deze is dus voor Cambuur. De twee promovendi tegen elkaar. Vorig jaar in de eerste divisie werd het 1-1. Dat zou dit jaar zomaar weer een puntendeling kunnen gaan worden. Voor deze twee leuk voetballende elftallen in de Eredivisie. En er wordt ook gevolleybald. Het EK in Denemarken. nederland Finland. Maarten Tip. Dit is de eerste wedstrijd voor Nederland op dit Europese kampioenschap. En het was toch even schrikken aan het begin. Want binnen de kostenkeren stond Nederland op 7-2 achter in de eerste set. Maar stukje bij beetje begint Oranje nu terug te krabbelen. Het is 11-8 in de eerste set. Dus nog wel een achterstand in deze pool waarin Nederland speelt. Waarin eigenlijk iedereen van iedereen zou kunnen winnen. Waarin van tevoren niets te zeggen is. En Nederland in ieder geval weet dat het volop aan de bak moet. Op dit moment een kleine achterstand. Maar we zijn pas net begonnen in de eerste set. U luistert naar uh, twee dingen op Radio 1. We praten verder over humor en dementie... met Adelheid Rozen en Marcelino Bogers. Adelheid, um, in 2010, dat zei ik al aan het begin... heb je die film Mam gemaakt. Over je moeder die dus uh, dementeert. Een prachtige film. Uh, veel prijzen gehad. Uh, wordt ook overal vertoond uh, inmiddels. Ook in de tehuizen. Je gaat echt naast je moeder staan, uh, kun je zeggen. We praten daar zo verder over. Laten we eerst even luisteren naar een uh, fragment. Weet u trouwens wie er ook overleden is? Dat is geen idee. Dat was even het verkeerde fragment. Oh. Even... <laughs> dat was een meneer. Dat was een meneer Maar mijn moeder heeft ook een hele laag stem. Ja, nee, maar dat, dat moet anders klinken. Ik ga even kijken of we dat nu kunnen horen. Zal er een keer hebben? dat nou, er gewoon bij. Wat, wat, wat, wat horen en zien we hier? Kijk, we kunnen het ja, hier, niet zien, maar wel horen. <lacht> nee, ja, hier zit mijn moeder. Uh, uh, uh, samen met mijn vriend. Dus dat is uh, die, zou zeggen, haar schoonzoon. Uh, en uh, ze zit, dus zit in de film. Ik heb vier familieleden uh, met haar in, in die documentaire. En dan uh, zit ze samen met Titus. En die heeft bonbons voor haar meegenomen. En zij uh, is... Ze zijn bloot, althans. Uh, voor een deel ontbloot. Zitten tegen elkaar aan. Titus heeft echt jouw moeder bij hem op schoot bijna. Ja, dat was, ook het, uh, dat was ook het beeld wat ik wilde maken. Omdat mijn vader was overleden. Mijn moeder was daar zeer en zeer verdrietig over. En ik vind dat ik een hele leuke uh, vriend... Heb die zo. Ja, die is ook heel erg van het omhelzen. Weet je, die kan heel goed mensen vasthouden of zo. Of ja, zo dragen. Weet je, zo fysiek zo meedragen. En ik zei tegen, tegen Titus. Ik zou het eigenlijk mijn moeder zo gunnen. Omdat als je Alzheimer hebt, denkt eigenlijk ook nooit meer iemand aan dat je. Uh, dat er ook in dat, in dat lijf gewoon nog herinneringen zitten van hun overleden echtgenoot of echtgenoot. Dus dat je, je voelt nooit meer een lijf van je man of van je vrouw. Weet je daarna alsof dat vereenzaamt. Alsof dat ook. Dat lijkt dan steeds. Uh, ja, dat moeten we niet doen, want dan ga je misschien over een grens heen van intimiteit. Dat is eigenlijk altijd. Wij letten heel erg op wat allemaal niet zou mogen. Terwijl ik denk. Ja, maar ik zou het haar zo graag willen geven. Dus toen zei ik tegen Muis. Muis werd er ook, of Tietis is dat, hè? werd er ook best verlegen van. Maar ik vond het heel mooi. Ik zou ook tegen hem: Je mag daar gewoon verlegen in zijn in die documentaire. Weet je, je hoeft niet iets. Het gaat er alleen maar om. Ik zou haar zo dat nestelen tegen een lichaam. Dat zou ik haar zo gunnen: dat ze, tegen iemand, dat ze hem tegen een man aanleunt. En dan eten ze bonbons. En eten ze bonbons. Ja, en, en wat. Uh, ja, je, je ziet ook dat, dat, ze, dat er wordt gelachen. Waar wordt er om gelachen? Uh, nou, om een aantal dingen, maar in ieder geval ook om... Uh, ik zag mijn moeder bijvoorbeeld, dat vond ik zelf heel mooi tijdens de opname. Ik zag mijn moeder zo'n vleug, weet je wel, van, van, van die oude charme van haar. Zo wat ze ten opzichte van mijn vader ook altijd had. Weet je, dat, dat ging echt door haar heen. Ik dacht, ja, ze ziet dat het een man is, weet je. Daar komt ook weer iets van, van die vrouwelijkheid in haar omhoog. En dan had ze zo dat bonbonzakje... Vast en dan nou, nam ze er zelf een. Oh, dacht ze. Nou ja. Uh, nou, en dan begon ze dat zo. Weet je, wel, Titus eigenlijk min of meer te voeren. En ze had een hele mooie balans, vind, vond ik, tussen een soort beleefdheid, tussen een gratie en tussen een intimiteit. Weet je, en dat hadden ze. En ze waren ook allebei verlegen, dus dat vond ik. En dan uh, wordt er ook gelachen. Ja, nou, dat wordt, ik, ik weet niet wat je op doet. Op, ja, ik. Ik, ik je hebt het niet heb... goed voor je. Nou, ze ja, ze, ze kijken wel... elkaar aan en ze lachen een beetje. Om die en... vinger, wat ja. je net liet horen. Ja, mijn, mijn, mijn, mijn moeder die, die zegt dan zoiets van... Nou, die, die, die vinger bleef geloof ik haken toen ze, weet je, toen ze die bonbon bij, bij Titus voerde. En dan zegt ze nog zo'n verfrommeld zinnetje van... Uh, nou, die uh, vinger mag er ook wel bij. Ja. Nou, ze bedoel, weet je, als wij in die mond verdwijnen. Had je, had, je de, had je verwacht van tevoren, toen je die film ging maken... dat er inderdaad ook zoveel fragmenten in zouden zitten... waar je om kon lachen? Want op een gegeven moment zit ze met haar zuster... Dan zijn ze aan het verven en op een gegeven moment dan likt ze aan de kwast. En dan zie je, jouw tante is dat dan, ja, ja. ook enorm lachen. Ik bedoel, wist je van tevoren dat humor een rol zou gaan spelen in deze film? Nee, want dat heb ik. Nou ja, het speelt in mijn leven natuurlijk heel erg een rol. Maar ik heb, ik heb daar niet. Ik heb echt haar in die film centraal willen zetten. Of heb ik centraal gezet tussen die één om één. Weet je, steeds met één familielid. En ik heb eigenlijk gevraagd van... laat uit haar het initiatief komen. Weet je, dus laat haar aan het woord. Ga dat niet invullen. Ga niet alles, die duizend vragen stellen. Want dan, dan, want dan kom, komt zij in een soort rust. In een soort sereniteit. En dan kan zij weer als een bloem gewoon weer opengaan. Maar konden jullie lachen met elkaar? Want we hebben het over humor en dementie. Hè? Konden jullie lachen met elkaar in die film? Ja, maar ik bedoel... Nee, sorry. Misschien, ik ben misschien een beetje te... te ik ben te. God, ik kan wel... Ja. Ik kan ik, ik al zo lang... Ik ben er gewoon verliefd op, op mijn moeder geworden. Ja, nee, maar ik snap dat het over de humor gaat. Maar ik... Uh, nou ja, het, ik lach me dood met haar. Dat... Het is zo mooi. Het is zo intiem. Het is zo kwetsbaar. En als je zo dicht bij elkaar komt... dan hoort, dat hoor je, dat, dat, hoort er gewoon bij dat je samen gaat lachen. Het is zo... Kijk, een lach is de kortste afstand tussen twee mensen. En het is... Kijk, ja, ik vind ook wat jij net zegt, is zo mooi. Van, er is natuurlijk zo: iemand die demeterend raakt. en vaak een partner al kwijt is. Dus alleen in een verpleeghuis komt. er zijn zo weinig mensen die zich realiseerden dat iemand niet meer vastgepakt wordt. Ik weet mij te herinneren toen ik in de zorg werkte. dat ik ook heel erg de neiging had om iemand de hand vast te houden. of onverwachts gewoon eh, als ik ze naar bed deed. een zoen gaf en dan zag je die ogenpunt. Oh, broeder, broeder. <lacht> <lacht> ik heb ook een keer te herinneren dat een, een, een demenzin vrouw die wel. Ik wou eigenlijk niet uit bed komen, smorgens. Ik zei tegen haar, nou, als je niet uit bed komt, ga ik erbij liggen, hoor. En dan ben ik inderdaad naast gaan liggen. En we hebben met z'n dus tweeën gelachen. En daarna ging ze er weer uit. En hoe belangrijk Zang. is dat lachen dan? Nou, eigenlijk is het, ja, dus internationaal. Je kunt je voorstellen, als je langzaam zeker de realiteit kwijtraakt. Geen regie meer hebt. Op het moment dat je met elkaar lacht, dan heb je toch het gevoel dat je een stukje regie hebt. Dat is heel positief. Want dat is, dat kun je, ja, daar word je niet zo goed achterdochtig van. In sommige gevallen kunnen mensen weer paranoïd erop reageren. Maar over het algemeen is een glimlach. Ja, dat geeft ook wel vertrouwen. Van, ja. Nou, we bedoelen het goed. En het is ook een hele mooie manier met een humor. En soms is het plagen, soms de visuele, visuele humor. Maar noemen ze een voorbeeld dan. Ik bedoel, jij hebt ook uh, verzorgd. Ja. Uh, wat gebeurt er dan? Uh, je, je noemde net iets, maar kan je nog iets noemen? Ja, ja, er zijn ook dingen die je gewoon overkomen. Hè? Net zoals een, een pastoor die ontremt uh, op weg is naar de dameszaal. En dat is in ieder geval voor de ontzettend belangrijk. Dat is natuurlijk eigenlijk, <lacht> ja, werkt natuurlijk wel op de lachspieren. Maar Want wat tot... zag je? Wat gebeurde er? Nou, uh, uh, de pastoor had ook uh, geen broek meer aan. Hij, hij, hij was dus echt... Uh, op weg om die dames uh, te bezoeken, zeg maar. En wat voor mij toen belangrijk was... om dus met heel veel respect uh, die pastoor te redden... en terug te leiden naar zijn kamer. Maar even later, ja, het is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk <laughs> erg om te lachen. Dus dat deed ik dan achter gesloten deuren. Um, ik denk dat het heel vaak ook bij familie en bij mantelzorgers is... van het is allemaal zo dramatisch. Terwijl als het je lukt om met elkaar te lachen, om wat er gebeurt. Want mensen die dementerend zijn... en zeker in het begin die hebben heel veel dingen gaan ze opvullen... die niet meer, niet meer kloppen. Confibrillaties noem je dat. En toevallig werd ik vanmiddag gebeld door mijn zus. Ik ben dinsdagjarig. En toen zei ze... ja, ik wil graag je adres weten, want dat ben ik natuurlijk al vergeten. Want ik vergeet nu. Ze is dus in het begin, ik vergeet alles. Ja, zegt ze, ja of ik ga je bellen. Ik zei, nou weet je wat, dan stuur je een kaart... Of je belt, want je zult toch even de twee dingen vergeten. En dan lachen we er samen over. Dus in die zin denk ik, op het moment dat je kunt lachen... om je eigen verlies, om je eigen handicap... Ja, dan, dan heb je een stukje greep, zeg maar. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. We praten vandaag over humor en dementie... met twee gasten, Adelheid Rozen en Marcelino Bogers. Adelheid, even terug naar jou. Herken je dat een beetje, wat Marcelino zegt? Die... die, die de glimlach, universeel, uh, uh, dat het een soort band schept... en dat, dat je misschien ook een beetje opgelucht voelt... over de hele onhandige situatie uh, waar je soms in verkeert met z'n allen? Ja, ik, ik ervaar het ook heel erg. die veiligheid, uh, die staat volgens mij direct in relatie... wat ik ervaar, is uh, met vrijheid. Dus ik zie dat mijn moeder inderdaad, zoals, zoals jij het formuleert... Um, uh, als als ik met haar lach, dan is zij in het moment. Dus haar, het genereert veiligheid in haar... Dat, uh, dat zij ook ergens ervaart, ik weet dingen niet meer. Ook ergens ervaart, misschien heb ik net iets gezegd. Maar dat, dat komt. Het, het, het lijkt net weet je, alsof ze dan denkt van... en het is ook oké. Okay. Dus het, het lachen, is... lachen is ook geruststellend soms. Ja, het is precies. En dat, dat zijn dan ook salvo's. Weet je? Want op een gegeven moment weten we ook niet meer waar we samen om lachen. Want we zitten gewoon te lachen. Ja. Omdat ik dan zo, zo moet lachen om hoe zij moet lachen. Weet je? En, ja. Dus, het, dus het, het wordt een hele bevrijdende... Uh, ja, Het is eigenlijk een hele bevrijdende beweging. Die volgens mij haar ook diep... Gerust stelt. Maar lach je meer met je dementerende moeder... dan met je moeder die nog niet dementerend was? Ja, maar nou echt een verschil van 90% versus 10%. Vroeger werd er niet gelachen. Ja, maar mijn, ja, ik wel en mijn zus wel en mijn vader ook. Maar mijn moeder was uh, gewoon streng en formeel en serieus... en gedisciplineerd en weet je, dus die... En dat is... Dat, dat, daar is een soort krakelee gekomen in die hele façade van haar. Dus zij eet nu bijvoorbeeld... Nou, je kan mij niet gelukkiger krijgen. Zij heeft nu niet meer, maar ze heeft een hele lange periode... een besef gehad van, ik eet met mijn handen... Uh, daar klopt iets niet helemaal aan. En dan stak ik ook meteen. Weet je, je gooit meteen het bestek over boord. Weet je, gewoon weg. Met... En je volgt exact wat zij doet. En dan kijkt ze me aan. Dan we, pak ik ook. Weet je, Zij pakt dan, heeft dan zo'n hand met iets uit dat bord. Ik doe gauw hetzelfde. En dan kijken we elkaar aan. Weet je. En dan zie ik aan haar dat zij denkt... Lekker en dat klopt iets niet. Ja. Maar we doen het samen. En dan moet Hop, weer en dan, lachen. En dan moet je dus weer ja. lachen. En dan, en dan, en dan ik ga ja. echt niet aan haar uitleggen. Weet je wel, van de... het, is, het is geweldig wat je doet. Want het probleem is heel vaak bij familie en zo. Die, dan, die willen gaan corrigeren. Van dat doe je niet ja. goed. Dat moet anders. Daarmee je elke keer maar weer die dementerende confronteert. Van zie je wel, ik weet het niet meer. Het gaat niet goed. Exact. En terwijl het is ook zo mooi in jouw film dat je dezelfde bewegingen maakt. Dezelfde manier gaat zitten. En dat geeft, geeft hem voor een een heel vertrouwd gevoel. Dat is echt heel mooi om te zien. Maar, ik, maar oh Sorry. Jij zei net ook nog iets heel moois, Marcelino. Dat uh, bij jouw voorstellingen iemand uit het publiek... Dat vertelde jij net toen we zaten te wachten. Uh, dat er iemand uit het publiek naar jou was toegekomen. Ja, ja inderdaad. Uh... Zo heel even voordat je daarover vertelt... even een stukje naar jouw voorstellingen gaan ja, oh, ja. luisteren. Ja, ja, dat ja, hebben precies. we ook klaarstaan. Laten we even horen. Weet u trouwens wie er ook overleden is? Geen idee. Ja, ik ben zelf ook even kwijt. Maar hoe is het nou toch met u? Dat vroeg ik me nog zo af. Hoe is het nou toch met u? Ja, nou ja. Ik ben, bij, ben gisteren naar de huisarts geweest bij Marielle. En uh, <totstuk> Ik heb een medicatievergoeding gekregen. Ik heb er nu twee placebos per dag bij. <totstuk> Dat had uw vrouw toch ook? Oh, mijn vrouw, nou weet ik weer wie er overleden is. <totstuk> Ja, want je hebt ook een cabaret gemaakt over uh, dementie. Nou, maar... uh, uh, het, het was een cabaret trio. Ernesto Marcelino en Wilfried Vinkers. En Ernesto, Ernest Beuving, die kende ik uit de zorg. En we hadden zoveel beelden, zoveel mooie voorbeelden. En het moest gewoon een keer gebeuren. En het, het mooie daarvan is, en dat is waar aardigheid op, op, uh, op doelt. Is dat, uh, naar de voorstelling verschillende keren meegemaakt. Dat iemand naar me toe kwam die zei. Ja, ik wil je bedanken. Met name voor dat stukje van die demente heren. Ik zei, ja, ja hoezo bedankt die zeiden van, ik heb voor het eerst weer kunnen lachen om mijn vader. Het punt is natuurlijk, het is zo ontluisterend proces... maar kunnen erom kunnen lachen is nog wat anders. En ik denk zelf dat het heel erg helpt... in een stukje verwerking, is een stukje acceptatie... als je erom kunt lachen, want je maakt echt elke dag... hele rare dingen mee, Omdat de mensen hartstikke waar zijn. En samen lachen kan het wel wat dichter maken. Nou, is, is het lachen om, om dementie is dat een taboe? Nou, ik denk dat heel veel mensen het verwarren. Het is vooral lachen met. Uh, en niet uitlachen, ja. maar, maar lachen met. En dat is, ja. heel, dat is heel erg belangrijk. Maar dat, maar dat ligt natuurlijk een moeilijke grens. Hè? Lachen met en lachen om, of niet? Of dat mensen dat misschien anders ervaren? Ik, nou, ik denk dat met name mantelzorgers en familie... die durven dat niet zo goed. En uh, in die zin ben ik ook bezig om een soort training te gaan geven... aan mantelzorgers, om dat te zien. Van, je, je kunt erom lachen, want zo hou je wel een burn-out buiten. En je ja, hoe bij... bedoel je dat, een burn-out buiten? Nou... Um, het kost heel veel. Hè? Het is heel emotioneel... als je ziet dat je iemand verliest. Die is niet dood, maar die verlies je wel. En dat is heel moeilijk om te accepteren. En op het moment dat het lukt om die momenten die je met elkaar hebt... om te kunnen lachen om dingen die gebeuren. Want er gebeuren helemaal nou hele maffe dingen... Dan kun je eventjes, kan het wat lichter maken, even ontgiften voor jezelf. En je ziet dat uh, verzorgenden en verpleegkundigen... die maken er dagelijks mee, hebben iets meer afstand. Ja, je, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel gelachen in gezondheidszorg. Het is dus eigenlijk bijna logisch, daar waar veel ellende is... moet ook heel veel gelachen worden. En dat lachen en het huilen zijn twee dingen die ook heel dicht bij elkaar liggen. Ja, we moeten nog heel even gaan volleyballen in Denemarken. Nederland, Finland. Nederland op setpoint in de eerste set. Maar één setpoint werd al weggespeeld door de Finnen. En dat is toch knap, want Oranje stond aan het begin van deze set ruim achter. 7-2, 8-3. En uh, stukje bij beetje, puntje voor puntje, kwam Nederland terug. En heeft het echt uh, het heft in handen genomen in deze wedstrijd. Nu de service aan Finse kant en de aanval voor Nederland eroverheen. Het is nog steeds setpoint, maar Nederland krijgt die bal niet terug. En zo wordt het in de slotfase van die set toch nog spannend. 23 voor Finland, 24 nog steeds voor Nederland. Eén setpunt dus nog over voor Oranje. Op de service van Finland. Maar dat setpunt moet dan nu wel gemaakt worden. Anders zijn de setpoints weggespeeld. En dat betekent meteen even de time-out aangevraagd. Door Nederland. Door bondscoach Edwin Benne. Om de rust weer even in zijn ploeg te krijgen. Niet om heel veel technisch-tactische dingen nog om te gooien. Maar vooral om even weer de rust te brengen. En duidelijk te maken dat er gewoon nog één puntje gemaakt moet worden. Nederland dus op setpoint bij 24-23. In de eerste set tegen Finland. Adelheid Rozen, humor en dementie. Zou jij zo met je moeder hebben kunnen lachen... als je zelf geen uh, ja, cabaretière bent... Of, of al het andere werk wat je doet? Maar uh, humor is ook een beetje ja. jouw vak. Um, ik heb geen idee. Hoe ouder ik word, hoe minder ik weet... van de, de dingen die je bent, zal ik maar... je karakter, je temperament... daar heb je eigenlijk ge ge geen mythe over te zeggen. Weet je wel? Dus ik... Ik kan, dus ik weet dat niet. Ik kan alleen wel zien... zonder dat ik dat op enige wijze... nuffig bedoel. Ik kan wel zien... dat ik iets in die... Alzheimerwereld... In, in contact te zijn met patiënten. En misschien is dat het kind in mij. Dat ik nog heel erg leef... met dat kind in mij. En dat is ook denk ik waarom ik word geliefd... en waarom ik word verhuist. Maar dat dat dat ik daardoor dat contact op de een of andere manier heel goed kan. Dus daar kwam voor mij, wat ik, weet je, wat, wat ik ook... Ik heb een voorstelling gemaakt samen met George Groot. Die heet Hetty. mijn moeder heet... He, dat, mijn moeder naam is Hetty. Hetty en George. En daar, daar speel ik ook mijn moeder. En daar geniet ik enorm van. weet je, Om haar ook stotterend en dementerend en woorden herhalend en zo. Dat vind ik echt fantastisch om te doen. En ook heel ontroerend om me daar in haar te verplaatsen. En dat... Ja, ik zal maar zeggen, dat hele spel van... Ik, ik zeg daar ook in die voorstelling... Ik heb mijn moeder als een soort tweelingzus teruggevonden. Doordat die façade... Zij heeft ook een wilde wolf in zich. weet je, En zij heeft mij altijd opgevoed en strikt. En, dit, weet je, en ineens is er een... Ja, er komt een wilde wolf. Maar een, maar een humoristische een wilde wolf uit haar. En wij, ik heb net het gevoel dat ik mijn handen met haar ineens sla. Dat dat is, het is heel mooi wat je zegt... Maar het lijkt me toch ook een misverstand. Want heel veel mensen denken, nou, jij bent theatermaakster, ik ben cabaretier. Dus die kunnen humor gebruiken bij dementerenden. Het ligt zo voor de hand. Het is zo simpel. Mensen worden sowieso gevoelig... Uh, zouden gewoon wat gevoeliger moeten worden voor humor. Maar je denk... zou ook kunnen zeggen... Want ik kan me ook voorstellen dat mensen luisteren en denken... Ja, humor. Uh, je moet het gebruiken bij dementie. Het is aan de ene kant heel tragisch, maar... Er zullen ook mensen zijn die, die, die denken van... ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nee, ik heb misschien helemaal geen gevoel voor humor. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat voor jou grappig is, is niet het, grappig voor het mij. Het overkomt je. Je moet, je moet gewoon besluiten voor jezelf dat dat mag dat je er gevoelig voor bent. Want het is zo logisch, Boemans heeft het ooit zo mooi gezegd... van humor is als een prachtige waterlelie... wat wortelt in een poel van verdriet. Het hele proces van dementie is zo verdrietig. En dat hou je niet vol als je er niet om kunt lachen. En het mooie van, als je met elkaar lacht... kom je dichter bij elkaar. De dementerende voelt zich een stuk beter. En de mantelzorg en de familie... heb je ook weer het gevoel van, oh, dat lucht op. Dan kun je er weer tegenaan. Want tegenaan, in die zin, het is, het is een, een verdrietig proces. Ja, wat je misschien, want dat, dat, wat een mooie zin van dat van Boemans. Want, dat, want wat je misschien ook zou kunnen vragen weet je, aan de omgevingen en aan familieleden daaromheen. En dat klinkt misschien hard, maar zo bedoel ik het niet. Als je als familielid daaromheen heel vaak zegt, oh wat erg, oh dit, oh dat. Dan ben je eigenlijk met jezelf bezig. Maar het gaat even niet om jou, weet je wel. Die, maar je bent niet met die patiënt bezig. Die patiënt wordt onrustig. Een Alzheimer-patiënt wordt zenuwachtig, die voelt zich nerveus... die voelt zich gecorrigeerd. Die... Terwijl ik denk, het gaat erom dat wij als omgeving kunnen besluiten... wat jij uh, uh, Marcelino ook zegt, wij moeten het accepteren. En wij moeten een nieuwe attitude vinden, want dit is een nieuwe moeder. Mag ik jullie danken? Ik zou nog uren door kunnen praten, maar de tijd is op. Adelheid Rozen maakte die prachtige film Mam Geheten en Marcelino Bogers. Hij werkte in de zorg, hij stond ook op het toneel... en eh, is een pleitbezorger voor humor bij dementie. Dat was Twee Dingen voor vandaag. Zometeen Willemijn Veenhoven op deze zender met BNN Today. En dan humor met jongeren. Waar hebben we het over? Bijvoorbeeld dat er heel weinig keer jongeren werd gezegd in de troonrede. Overigens werd er nul keer ouderen gezegd. Maar wel traplift en taxivergoeding. En Seaworth maakt zich daar onder andere druk om. En we hebben het ook over waarom komen jongeren, jongeren niet in actie? Waarom zijn ze morgen niet te zien daar op die demonstratie? Dat allemaal en nog veel meer zometeen in BNN Today. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep... Dat is de strop in plaats van de broekriem. Teken de petitie op niet123weg.nl. Onze programma's bezuinig je niet123weg. Dit is radio 1. E. Half negen, hier is Freddy Fontijn met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW uit Schiedam verlaagt tussentijds de zorgpremie. DSW zegt dat de kosten lager uitvallen dan geraamd.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 De Hoge Raad moet uitzoeken of Gouden Dageraad nu kan worden aangemerkt als een criminele organisatie. Dan zijn zwaardere straffen mogelijk. Het verzoek volgt op de moord dinsdagnacht op hiphopper Pavlo Visas in Piraeus. Hij werd doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad. En de pier van Scheveningen wordt toch niet geveild. Bieders konden zich tot vanmiddag 4 uur melden, maar dat heeft niemand gedaan. Geïnteresseerden zouden een miljoen euro op de bank moeten hebben... voor de koop en het onderhoud. Volgens de curator zijn er wel projectontwikkelaars geïnteresseerd... om de pier te kopen, maar die hebben meer tijd nodig. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Iedere vrijdag zet ik hier in BNN Today een punt achter de week... en sluit ik de nieuwsweek af. Het ging deze week over hoedjes, joint strike fighters... zetels in de Eerste Kamer en de participatiesamenleving. Oftewel, Prinsjesdag. In alle ophef was er alleen één groep die we niet gehoord hebben. De jongeren. Waarom niet en hoe krijgen we die kiddo's van nu in beweging? Vragen wij ons af. En het is voor het grootste gedeelte vanavond mannenavond... namelijk Erik Dijstra, Rolf-Jan Duin en Siewert van Linden. Maar eerst die ene dame... Blijf je nog even zitten, anders. Wel jij ja, joh. Ja, joh. Niks te doen. Nee, hè? Nee. Gebeurt helemaal niks. Um, Tio, goedenavond. Hoi Willemijn. We zijn aan het voetballen. Drie avonden Europees voetbal, niet met heel groot Nederlands succes. Vanavond is de Eredivisie weer aan de beurt. In Deventer staan twee gepromoveerde teams tegenover elkaar. Go Eagles tegen Cambuur. En Frank Wilaert is daarbij. Frank, die uh, is in het eerste halfuur, laten we zeggen, de beste nieuwkomer. Ja, dat is een goeie. Uh, de, de, de, lekkere vraag om mee te beginnen. Zeg. Hey, 35 minuten onderweg. ja Het is 0-0. Het is en we zijn wekenlang heel aardig geweest voor deze twee uh, ploegen. Omdat ze het zo leuk deden in de openingsweken van uh, de Eredivisie. Maar vandaag tegen elkaar. Oi, oi, oi, dat uh, is niet al te geweldig wat we hebben gezien. Twee kansen uit spellervattingen. Allebei voor Kambuur. Uh, twee keer voor Win ook. Eén keer met dank aan Overgoor nog de binnenkant van de paal geraakt. En andere keer net overgekopt. En Kambuur, dat is uh, de verdediging die de minste tegen goals krijgt. En Go ahead heeft alle mogelijke moeite om daar langs te voetballen. Sterker nog, tot nu toe is dat eigenlijk niet gelukt. Eén kansje voor Antonia. Zij uh, netje buitenkant geraakt. Maar uh, dat is het dan ook wel. Er wordt niet zo best gevoetbald. Er wordt veel te gemakkelijk, veel te snel ingeleverd. Nu uit een hoekschop Dan nee, lat. En dan gaat hij erin. Nee, nog niet. Eindelijk is een momentje dat er wat gaat gebeuren. Twee keer de lat geraakt zegt uit één hoekschop. Twee keer, de eerste keer via de grondnotenbenen en de tweede keer nog via Nienhuis die met veel geluk die bal nog raakt onderweg als hij ernaar slaat. En hij slaat hem tegen de lat aan en zo komt Cambuur achterin met de schrik vrij. Veel meer dan dat is het ook niet. Geen idee hoe ze die bal voor het doel hebben gehouden, maar het is ze gelukt uiteindelijk. Wat overblijft, is een nieuwe hoekschop voor Go de Eagles. Nou, het publiek is gelijk wakker. Die gaan allemaal staan. Meteen even juichen. Terwijl het hier altijd zo gezellig was, was er toch een tikje ingekakt. Daar komt die nieuwe hoekschop nog een keertje. Weer richting de tweede paal. Nu achterin weggekopt door Lewin. En dan is het gevaar in eerste instantie in ieder geval geweken. Lukoki hier erachteraan rennen. Kijken of hij de counter er nog uit kan halen. Voor Kambuur om stiekem op die manier 1-0 te maken. Eén tegenstander voorbij. Strafschopgebied in, twee tegenstanders voorbij. Kan hij de bal binnenhouden en voorgeven. Nee, is het antwoord daarop. Nou, heb je gelijk alle opwinning die we hebben gehad in het eerste gedeelte <laughs> tot nu toe meegemaakt. Wat vermaakt. een timing. Dankjewel, Heerlijk, Frank Wieluart. Ja. Voor de volleybalmannen is het Europees kampioenschap om 8 uur begonnen. Finland is de tegenstander in de eerste wedstrijd. Maarten, tip. Hoe is het met uh, Oranje? Ja, zo'n tien minuutjes na 8 uur uh, gaf ik er even geen cent voor. Want toen stond Nederland uh, ruim achter en werden ze bijna weggespeeld door Finland. Maar Nederland kwam terug. Heel knap en begon steeds beter te volleyballen. En werd won uiteindelijk de eerste set met 25-23. En ook nu is er een voorsprong in de tweede set. Van twee puntjes, 6-4. We zijn dus nog maar net begonnen aan die tweede set. Maar Nederland heeft in ieder geval laten zien dat het dit EK heel serieus neemt. Het is het hoofddoel dit jaar. Terwijl Oranje het in de World League al aardig deed. Daar uh, trouwens ook één keer won en één keer verloor van Finland. Maar het EK werd toen al gezegd is het hoofddoel. Nou, dat moeten ze nu in deze dagen laten zien in uh, Denemarken, in Herning. Waar Oranje de eerste thuiswedstrijden speelt. En uh, voorlopig ziet het er dus goed uit. De eerste set gewonnen en een kleine voorsprong in de tweede set. Dan gaan we naar Vitesse aanvaller Jonathan Reis. Die is uit de selectie gezet. Hij moet van trainer Peter Bos met Jong Vitesse mee trainen. Voor mij is het team het allerbelangrijkste. En als er een speler is die zich buiten dat team plaatst. Nou, dan komt hij mij op zijn weg tegen. En dat is met hem gebeurd. Het is een tijdelijke maatregel. En laat ook duidelijk zijn dat het niks met zijn verleden te maken heeft. Hè. Voordat je daar allemaal hele wilde verhalen over krijgt. Dat is allemaal onzin. Ja, het heeft volgens Bos dus niets te maken met reizen zijn verleden bij PSV. Toen de speler verslaafd was aan cocaïne. Als de spits hard werkt en normaal gedrag vertoont. Dan is een terugkeer naar het eerste van Vitesse nog mogelijk. Dat liet de coach ook nog weten. Dat was het. Lekker een beetje BNN nieuws hè. Lekker hè. Aan het einde. <laughs> Daar denken we over na. Blijf je nog even zitten, Dionne. Wel ja. Goed zo. De of de Vries is mijn man die alle onderwerpen introduceert. En zo ook de gasten. Ja, nou, Dionne de Graaf dus. Ja. Uh, welkom. Ja. En verder hebben wij twee slangen en een paard aan tafel. Gasten 1 en 2 staan namelijk uit 1977. En dan ben je volgens de Chinese astrologie een slang. En dan ben je intelligent, sluw, mysterieus, zeer seksueel, artistiek... En dan heb je een bizar gevoel voor humor, Erik Dijkstra? Ja. En gast 3 is een echt paard. uit 1990. Elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, extravert en leergierig. Maar ook taktloos. Een round of applause voor tv-presentator en jakals Erik Dijkstra. Politiek verslaggever voor Novo Nieuws, Rolf Jan Duin. En ons eigen Haagse kompas en crisistijden, de eergisteren nog jarige... zag ik toen ik zijn horoscoop trok, Siewert van Linden. Heren, Hengst de Bal vanavond, goed dat jullie er zijn allemaal. Uh, Rolf Jan, jij hebt de hele dag voor uh, het trappengat van de PVA... Voor het trappengat van de PvdA, gehangen, ja. inderdaad. Ja, daar was vandaag uh, een fractievergadering over de JSF... Uh, daar ging uh, Dirk Samsom uh, naar binnen met de boodschap. Uh ik kom niet naar buiten met een uh, definitief besluit. En, uh, vier, en uur later, vier uur later ja. kwam hij naar buiten en zei hij... er is geen definitief besluit uh, genomen. Dus wat dat betreft de... hield hij zich uh, aan zijn woord. En, en qua hogere deurkunde, zeg maar... Uh, bij de PvdA komen er altijd vaksleden achter Samson aan... om het soort van een beetje gedraagd te leiden... dat hij niet helemaal eenzaam is. Dat was, Stond je, iedereen achter hem? Vandaag? Nee, dat was dit keer niet zo. Dat was inderdaad... Kijk. de vorige keer dat we daar uren stonden... was toen Cohen het zo moeilijk had. En toen kwamen ze inderdaad met z'n allen dat smalle trapje af. Ja. Dus, Qua beeld is het verschrikkelijk waar ze daar zit. Ze hebben een prachtige vleugel in het kamergebouw. Maar het enige vervelende is dat ze, dus, dat ze hun fractiekamer dat boven Dat lullige trapje. En ze moeten altijd van dat lullige ja, trapje ja, ja. af. Uh, maar hij kwam in zijn eentje kwam hij naar beneden. En uh, hij zei dat tegen alle uh, uren wachtende journalisten... dat er geen besluit was genomen. Dat en, en over hoe hij zich voelde en vooral over hoe hij het doet... en dat hij het in ieder geval een beetje moeilijk heeft... dat weten we allemaal hier aan tafel. Hebben wij het zometeen... BNN Today. Zet een punt. punt achter de week. Tijd voor de muziek. Um, Erik die twitterde net... Lieve BNN Today, ik uh, lig in innige omhelzing met mijn toiletpot. Dus hij is er niet vandaag. Jammer, Dionne. Oh. Zit je ook niet Dat is jouw, <laughs> nou, jouw ja, schatje. Ja, ja. Nou, je gaat, ga. Ja, dan, dan ga je. Dus dachten wij, dan doen wij zelf de muziek. Uh, Rolf Jan, um, jij hebt de eer de eerste aan te kondigen. Ja, ik vond het een verschrikkelijke vraag die me gesteld werd. Uh, om één nummer te kiezen die je de, de mag uitkiezen. En uh, toen dacht ik, nou laat ik dan iets uh, doen... Uh, waar ik recent uh, mee te maken heb of krijg. Uh, morgen is een concert van Amsterdam van Janelle Monet. En uh, dat is in een heel klein zaaltje. En ik ben één van de gelukkige die er naartoe mag gaan. En zij is een artiest waar ik al een jaar of drie heel erg fan van ben. Uh, ze is een soort bizarre mix, maakt ze van... Van hiphop, hop soul, uh, gospel, rock. Uh, ze heeft net een nieuw album uit. Met onder andere gastbedragen van Prince en Erika Badou. Huh. Heel leuk album. Uh, en dit is een hartstikke leuk liedje: Dance, apocalyptic band, huh? they make Kurt dance. Apocalyptic now band, they make Kurt dance. Apocalyptic band, make Kurt dance. Apocalyptic now band. Wat een te gekke plaat. Nou, ja, Janelle Monet. Het album is volgens mij net een week uit. Kopen. Dance Apocalyptic. En morgen ben jij er dus bij. Ja, heel leuk. Met nog een paar honderd man. Nou, ik weet niet of het een paar honderd zijn. Het is een heel klein zaadje in Amsterdam. Het is een soort try-out voor een nieuwe album of zo. Janelle Monet. Frank Willard, go Eagles, Kambuur. Frank. Laatste minuut. Eerste speelhelft loopt inmiddels. En het is nog 0-0. Maar Kambuur is inmiddels nog maar met 10 tegen de 11 van go Eagles. Houtkoop ging er aan de linkerkant vandoor. En die is er met de bal aan de voet zelfs zo snel dat niemand hem kan bijhouden. Het lijkt net alsof hij stiekem een motortje heeft ingebouwd. Als hij gaat sprinten. En dat geldt dus ook voor centrale verdediger Van der Laan. Die kon hem niet bijhouden. De bal was al lang verdwenen. Toen Van der Laan even een slijding ging inzetten op ongeveer heuphoogte bij go Ahead. De, bij die Go-Head aanvaller. En dat levert hem de rode kaart op op een plek dat je ook denkt: waarom doe je dat op dat moment daar? Dat is helemaal nergens voor nodig. Maar van der Laan is dus dom genoeg om dat toch te doen. En dus Cambuur met tien tegen go Ahead Eagles. Die zijn nog met z'n 11 En dat zou wel eens het beeld van de wedstrijd totaal kunnen veranderen. Wel go Eagles in de laatste minuten sowieso al wel de baas was. Dus we waren tenslotte gebleven bij die paar keren tegen de lat uit die hoekschop. Maar nu zal het voetballend ook de baas zijn. En dus ook op die manier wat meer kansen gaan creëren. Al was het alleen maar dat op dit moment Cambuur nog met een verdediger minder loopt. En er dus een controlerende middenvelder centraal in de verdediging staat. Want zolang die bal niet buiten is, zal bij Kambuur niemand gewisseld gaan worden. Vriends nu die de bal breed legt. Hij ging nog eventjes de boot in een paar minuten geleden in een duel met Hemmen. Dat leverde de spits van Kambuur nog een behoorlijke kans op. Maar die raakte de bal totaal verkeerd. En dus was de, werd de kans vakkundig om zeep geholpen. Van der Linden nu op de middenlijn. Even kijken of er wat diepte is. Er is in ieder geval geen middenveld meer. Dus er is eigenlijk alleen maar diepte. Maar daar bereikt hij niemand. Dus gooit hij de bal de breedte in. Kambuur dus met een man meer op eigen veld. Uh, met een man minder... Op op het veld van go Eagles. Dan gooi ik echt alles door elkaar. go Eagles met een man meer. Op eigen veld tegen Kamburen. Het is 0-0. Dat was hem. Snel naar EK Volleyball, Finland, Nederland. Technische time-out in de tweede set. En dat betekent dat een van de beide ploegen op 16 is gekomen. En laat dat nou ne Nederland zijn. 16-14 is de voorsprong in de tweede set. En uh, ja, Nederland doet het gewoon knap. Uh, er worden nog wel iets uh, te veel fouten gemaakt aan de Nederlandse kant. En als die fouten er helemaal uitgaan, dan hoeft dit Finland verder geen probleem te zijn vandaag. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor Finland, want die ploeg uh, maakt ook heel veel fouten. En, ja... Uh, als die Finnen echt op topniveau zijn, dan is het een zware tegenstander voor Oranje. Maar voorlopig heeft Nederland dus de eerste set gewonnen. En is er ook de voorsprong in de tweede set van 16-14. In deze pool waarin het eigenlijk alle kanten op kan. Waarin iedereen van iedereen zou kunnen winnen. En dat bleek al in de eerste wedstrijd waar Slovenië met 3-1 van Servië won. En Servië is toch de verdedigend Europese kampioen. Dus die eerste verrassing in deze pool is al een feit. En zo weet Nederland in ieder geval dat het volop aan de bak moet. En dat doet het voorlopig goed. De eerste set gewonnen voor Oorsprong in de tweede zet van 16 1614. Dinsdag was het Prinsjesdag, ons nationaal feest van de democratie. Dat hebben we hier aan tafel natuurlijk in elke vezel van ons lichaam gevoeld. Op zo'n dag zijn er altijd een paar mensen extra belangrijk. Zoals de burgemeester van Den Haag, Van Aertsen. Voor Den Haag is het natuurlijk een hele mooie dag. Uh, het hele land komt naar Den Haag. Het is altijd toch een mooie dag. Het is een feestelijke dag. Uh, en ja, staatkundig is het natuurlijk heel belangrijk. Ontzettend belangrijk, maar Van Aart is natuurlijk niet de man om wie het ging. Alle ogen waren gericht op één man, van wie iedereen benieuwd was hoe hij deze dag door zou komen. Voor het eerst sinds jaren uh, sta ik niet vanmiddag daar op het Binnenhof bij het begin van de, van de grote uitzending. Uh, ik doe het uh, grote live debat vanavond in het stadhuis, maar het is wel even wennen. Eigenlijk is het pas volgend jaar als ik hier niks mee te maken heb.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 en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. Ja, hij zegt het allemaal wat ontvloers, maar onze nieuwe koning kondigt hier eigenlijk in zijn eerste troonrede maar meteen even het einde van onze verzorgingstaat aan. En dat brengt ons bij de echte hoofdrolspelers van Prinsjesdag... Mark Rutte, Diederik Samsom en toch ook wel een beetje Siebrand Buma. Want Rutte en Samsom moeten dat beleid waar gaan maken... en Buma, ja, die kan het maken of breken. Beginnen we even bij Rutte, heren. Um, Siebert, Rolfjan, Erik... Alle drie. Eh, Rolf-Jan, jij stond daar voor de deur. Nee, dat was vandaag. Ja. Dit is een ander punt. Jij was, um, Ik zat in vlak de... na de troonreden zat jij in het torentje. Ja. Met Mark Rutte. Niet met z'n tweetjes, met nog wat meer pers erbij. En toen de Volkskrant schreef... hij deed duidelijk aan damage control. Um, jij, vond hem, jij vond hem wel oké okay overkomen, hè? Nou, dat is het, uh, het gevaar... als je als journalist uh, te dicht... Uh, te, tegen Mark Rutte... Uh, oh, aanschuurt. <laughs> uh, dan kan je er niet omheen dat het een, eigenlijk een ontzettend aardige... en charmante uh, vriendelijke vent is. Hij uh, dus dat, uh, ook, ik bleek daar ook uh, helaas niet ongevoelig voor. Uh, dus, dan, uh, nou, dus dan heb je zo'n gesprek was met een journalist of acht, negen of zo. En dan, en dan eindigt hij en dan zegt hij hey, ontzettend gaaf jongens. Uh, gaaf dit, gezellig, moeten we vaker doen, leuk. En dan, en dan, dan denk je niet, mag ik even een taaltje? Uh, uh, nee, ik dacht, uh, want we zaten in, het, uh, in, de, in de vergaderkamer onder het torentje. Daar zat zo'n overhalen tafel. En toen dacht ik van, ja, nou ben ik nog steeds niet in dat, in dat torentje geweest. Oh nee, kom even kijken, hartstikke gaaf. Ja nee, uh, kom even kijken, hartstikke leuk. Dus ja, dat is zo uh, uh, vervelend dat je daar niet uh, ongevoelig uh, voor bent. Ja, kortom, um, hij heeft het goed gedaan. Als nou, ik jou zo dat heeft hij goed gedaan. Maar dat, dat heeft dat, hij goed dat, uh, gedaan. En wat betreft uh, de troonrede die was natuurlijk een boodschap... die heel moeilijk te verkopen was. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk die fonds van die participatiesamenleving... nog een briljant vind, want uh, er wordt nu al een week lang... Uh, wordt iedere column uh, die gaat erover en we hebben het nu ook weer... Over en, uh, ja, maar het wordt toch eigenlijk in iedere kolom toch wel eigenlijk gewoon afgeslacht en het blijkt toch dat als je terugkijkt dat die term al geloof ik al vijf keer uh, gebruikt is uh, van Wim Kok tot Femke Halsema tot, tot het is, ik, is eigenlijk zo'n zo'n sleetse term vind ik al meteen. Het is ook een term waar iedereen wat mee kan want CDA ja, kan er wat mee, TVA de ja, de ah. kan er wat mee, de VVD kan er wat mee. Maar in ieder geval hebben we het niet over alle uh, bezuinigingen op allemaal verschrikkelijke dingen. We hebben het over een vrij semantische discussie over een woord. Ik wil even kijken naar, naar hoe Rutte het heeft gedaan deze week. Want Siebert jij zegt echt van... nou, ik, ik vind hem uit de mate nou, eigenlijk, eigenlijk armzalig. Hij wordt heel te teruggeroepen. Dijsselbloem zit helpt nou, boven op zijn ja, nek. Wat ik dus interessant vond, dit was wel een beetje de week, denk ik, van Jeroen Dijsselbloem. Uh, je zag dat het kabinet heel erg assertief de media ging opzoeken. Nou, niet alleen door Rolf Jan in zijn torretje uit te, te nodigen, maar ook de hele avond kon je ze zien bij één Vandaag, bij de Wereldreed door, bij Nieuwsuur, bij Paul en Witte. Want en dat ging gewoon, die hele carousel ging door. Um, en wat opviel was dat uh, Mark Rutte, nou, die was nog net bekomen van zijn uh, oproep om auto's te kopen en koelkasten uh, te gaan slijten. Um, en die ging opeens zeggen, nou, dit is het laatste bezuinigingspakket. Er komen er niet meer aan. Nou, Voorlopig denk ik wel dat de eurocrisis wel redelijk uh, klaar is, over is, beheersbaar is... Nou, Griekenland, uh, daar, uh, dat is redelijk allemaal geïsoleerd. Veel te laconiek, veel nou, te gemakkelijk. En uh, Dijsselbloem kwam even later en zei, nou ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Misschien is het later nog wel een keer nodig dat we moeten gaan bezuinigen. Ik zou absoluut nog niet zeggen dat de banken uh, helemaal uh, stabiel zijn. Ze zijn wel stabiel, maar we weten niet hoe dat gaat. En dat viel mij dus op, dat normaal val je niet zomaar een premier af, een kabinet spreekt met één mond. En Dijsselbloem corrigeert Rutte binnen een dag. En dat en, wordt, en, vinden en we al bij vrij normaal. Nou, ik denk dat wel nu Dijsselbloem eigenlijk leidend is. En dat ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uh, de algemene politieke beschouwing. Dat moet het finest hour worden van Rutte. Um, of hij dan dat ook zo goed weet te houden. Of je, dat je dan ook weer gaat zien dat af en toe toch uh, de bal weer moet naar Dijsselbloem. Om het te komen uitleggen. Maar blijft Rutte toch een beetje die teefalpan waar alles vanaf is tot nu toe? Want hij zat er ook redelijk relaxed bij bij Paul Witteman. Hij is wel wat serieuzer geworden, ik, het idee. Die, die, die, die tijd van het hele lacherige, waar ook terecht ook veel kritiek op was... dat is er wel een beetje af, heb ik het gevoel. Het is nu ook echt officieel een crisis als je naar Mark Rutte kijkt. En wat ik wel sterk vind van die dijzenbloem, die, die is uh, die volkomen onvermoeibaar... blijft hij overal heel slecht nieuws verkondigen. Heel, heel slecht. En hij kijkt daar steeds bij alsof hij, alsof hij de boekhouder is... van de bijna failliete amateurvoetbalclub. Maar hij blijft daar steeds weer zeggen. Het is slecht, het is negatief. Slecht, slecht, slecht. En dat doet hij... Vind je niet? Echt onvermoeibaar, weet je wel. Hij wordt, er ook, uh, hij wordt ook niet moe van zijn eigen boodschap of zo. En dat doet hij goed dus? Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Even naar die andere hoofdrolspeler, Namelijk de man die het, uh, geloof ik, deze week vrij zwaar heeft. Namelijk Diederik Samson. Um, vandaag moest hij uitleggen... Nee, we hebben nog geen besluit genomen over de JSF. Gisteren zat hij natuurlijk bij Paul Witteman. Zei hij dat voor het eerst. Um, ik zag hem vandaag in de wandelgangen, tenminste op beeld. En ik dacht, hij is heel behoedzaam geworden. En vroeger was natuurlijk die, die vrolijke, jongensachtige Diederik Samson... daar is weinig meer van over. Hoe zwaar heeft hij het, Sibert? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, Diederik Samson bij Paul Witteman deze week... viel mij op dat echt elk woord ging op een goudschaaltje. Dat was echt, nou, Jiri op de vierkante centimeter. Dat was echt, kwam al heel precies... Nou, dat, dat, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Er zat iets jongensachtigs, iets bravoer Zat erachter uh, het eerste half jaar. En dat is helemaal weg. En dat laat volgens mij zien dat dit kabinet echt onder grote stress verkeert. En dat elk woord nu een misstap kan zijn. dat zie je toch wel een beetje bij Diederik Samson. Uh, ja, nou ja, voor elk woord, maar dan vooral nu de JSF. Ja, nou, ik denk dat hij het wel uh, eigenlijk wel erg handig heeft gedaan gisteren. Door te zeggen van, nou, er is nog helemaal geen, uh, geen besluit genomen. Uh, hij heeft daarmee tijd gekocht en daarmee ook een hoop... Uh, ik bedoel, in, in de achterban ligt dit echt heel erg gevoelig. Mm -hmm. Dus is morgen ledenraad. Nou, er zijn allemaal priesenden en, uh, en, en boze PvdA'ers die komen daar. En wat hij slim doet, is dat hij het heel erg op het proces gooit. Dus de kritiek uh, kwam op een gegeven moment ook heel erg over, over de manier... Waarop het besluit is genomen. Dus we zijn helemaal niet gehoord. De fractie was voor een voldongen feit gesteld. Nou, al die zaaltjes met al die boze bevenaars die zeggen ook van ja, dit wordt ons door de strot geduwd. En nu zegt uh, hij, ja, de, de, de re, het rapport van de rekenkamer. Ja nu zegt hij dus nou, vandaar, we gaan het proces daar... gaan we weer zorgvuldig doen. We willen de berekeningen willen we hebben. We willen, dat moet allemaal, allemaal antwoorden op vragen die we hebben. Maar eigenlijk de grote vraag: willen we dat vlieg, vliegtuig wel ja of nee, dat komt daardoor eigenlijk min of meer op de achtergrond. Maar uh, ja, dat is toch ook al eigenlijk een gestreden discussie? Natuurlijk. En dat vind ik dus heel irritant eigenlijk. Dat besluit is al lang en breed genomen. Je ziet het ook. In hoe De PvdA al, in het kabinet het gewoon nu zo echt heel snel verdedigt. Ja. Um, uh, ze gaan opeens discussieavonden organiseren. Hans Spekman doet het. Het besluit was eigenlijk al genomen. Er komt nu een ledenraad. Eigenlijk is het besluit al genomen. Dus dit is alleen maar tijdrekken en, nee. en, en nou, achterban de, En als je de, het dan de, over het eerlijke -tevreden verhaal tevreden hebt. Stellen. Ik denk wel dat het behoorlijk ongeloofwaardig is wat er nu gebeurt. En bij de kiezer blijft het proces niet hangen. Of, ze, of de leden wel of niet gehoord zijn. Maar uiteindelijk gewoon, komt dat ding er wel of niet? En dat ga je echt wel zien, denk ik, richting een gemeenteraadsverkiezing... dat dit gewoon een argument wordt. Maar als je het hebt over crisis in die partijen... ik ben ook in Den Haag geweest van de week... En wat, wat ik dus opving, er zijn er nu al twee uitgestapt uit die, uit die fractie... Hè? Het gerucht gaat nu dat er twee op het punt staan, nu twee nieuwe staan op het punt om er ook uit te stappen. En dat komt Weet omdat je ze. Nou, ik, ik heb gehoord wie, maar dat, als, dat kan ik niet roepen nu. Maar dus, ik heb twee namen gehoord. Jij bent meer in Den Haag dan ik. Heb jij dat ook gehoord? Of niet? Ik, ik heb geen twee namen gehoord. Ik heb maar... twee namen gehoord van zeiden die staan ook op het punt om eruit te stappen. Want die zijn helemaal klaar met die JSF en die hebben andere. Er zijn gewoon best wel veel dingen. Zijn ze daardoor de maag gespitst? En ik denk dat je langzamerhand moet, moet concluderen dat het kabinet is eigenlijk gewoon gebaseerd op twee denk ik in de toekomst zullen wij zeggen legendarische blunders, namelijk dat ze geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer en dat uitruilen van die blokken dat blijkt achteraf een heel slecht idee uh, is dat toch geweest. Ja, want daardoor is inderdaad door dat uitruilen, dat werd toen, ja, dat als, als, werd toen als, nou, nu hebben we wat bedacht, uitruilen, bedacht van van en iedereen van, krijgt wat, maar daardoor is eigenlijk de boodschap die je ja. uh, als, als, als uh, kabinet in zijn geheel kan, uh, kan uitdragen, die blijft daardoor ook altijd een beetje, ja, het, het, maar het al, al die blokken zijn slecht, weet je wel, illegale strafbaar dat vindt de PvdA verschrikkelijk, de JSF dat vindt de VVD dan weer te gek. Maar uh, hangt het hangt het kabinet om wel, Samson, hoe kan je dat uh, zeggen? Ik bedoel, valt of staat het bij hoe Samson de komende tijd gaat opereren? Nou ja, als er nog twee uit die fractie stappen, dan, dan wordt het wel een beetje hachelijk natuurlijk. En je ziet het ook afgelopen zomer, hè. ze hebben echt, echt serieus geprobeerd om D66 erin te trekken, en ook eventueel het CDA nog, om het gewoon wat rustiger te krijgen. Nou, dat, dat, dat doe je alleen maar als je in paniek bent. Maar dat is, dat is wel, denk ik, niet door het hele kabinet gebeurd. Ik denk dat deze zomer de VVD heeft geprobeerd die gesprekken op te starten. Omdat ze bij de PvdA denken, nou, het CDA en D66, ze bij een stapje naar rechts, zij erbij komen, moeten wij gewoon inleveren. Ja, dus kortom, wij wachten gewoon nog een zomertje. Samsung heeft ook meteen gezegd: um, dat wil ik niet. Ja. He? Het wordt sowieso een spannende tijd. En alle ogen blijven, denk ik, wel even gericht op Samsung. Gaan we nog heel snel even naar het volleybal. Maar de tip. Ja, het blauw-wit op de tribune, dat zijn de Finse supporters die staan hier. Want Finland staat op setpoint in de tweede set. In een set die eigenlijk verschillende gezichten kent. Op een gegeven moment was er een fase waar Nederland even helemaal weggeblokt werd. En toen kwamen de Finnen terug en zelfs weer op voorsprong. En nu dus het oppassen geblazen op de service van Koistra. De aanval voor Finland. Is het het einde van de eerste set? Ja. De set is binnen voor de Finnen met 25-22. En dus 1-1 in sets tussen Nederland en Finland. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de eredivisie. Herakles 20. Het strafschopgebied binnen. En dan gaat hij over de knie. Hado NEC. En heeft de bal nu weer in bezit. En kan nu met de voorzet komen. Groningen RKC. Hij probeert te komen deel op de deel. De hij zit erin. Hij zit erin. En nog kort voor 9 RODA HERE V. Die is niet verkeerd. En gaat erin ook. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl/slash zeker van inkomen. Dit is Radio 1.